Bakkebar Studios. Goedemiddag. Hey man, met mij. <laughs> Ik heb een tapeje ontvangen. Ik vind het idee op zich hartstikke goed, man. Ik vind het reten commercieel. Maar... Het intro is te lang. Na acht maten moet je echt al een herkenningsthemaatje hebben. Niet uitstellen, dat is niet zo commercieel. Ja. Ga door met een roffeltje of zo. Iets van. Trrrr. Pak het over met een synthesizer lick In de stijl van de uh, Party Animals. De DJ Paul, noem maar op. Je kent die mensen wel. Ja, ja, ja. En dan met iets van. Tatra, tatada, ja. Want daar gaan de mensen voor. Maar voor de rest vind ik het echt allemaal. Echt reten, reten, reten ja. goed. Maar dan zit er op 32 een break. Ja. 32 maat is de een break? Vind ik leuk? Vind ja. ik origineel? Maar het slaat echt helemaal nergens op. Oh. wed. Op dat moment moet je gaan hypen. Moet je echt gaan hypen. Dan moet je de luisteraar met je meenemen. En laat dat themaatje, dat themaatje, laat dat maar terugkomen. Oh. Dat is het feest van de herkenning. En dat snap je wel. Ja. Want jij bent de producer. Hartstikke ja, ja. ja. goed, man. De tekst, we kunnen even terugkomen. De tekst. Zij ja. leuk. Zij ja. leuk. En ik snap wat jij wel wil zeggen, maar ja. hou het dan nou in godsnaam simpel. Al die boodschappen, ja. daar luistert het gelond. naar. Nee, ik wil horen. Woorden als uh, uh, paradise, uh, uh, harmony, ja, uh, uh, dance, rave. Dat, dat zijn woorden die spreken de jeugd ja, aan. Ja. Daar kun je mee verkopen. Daar kun je mee omzetten. Uh, daar kun je units mee wegzetten. En dan heb ik op een gegeven moment dat, dat moment van. Dat vond ik heel leuk. Opeens hoor ik een trompetje. Ja, goed hè? Dat snap ik wel. Maar slaat nergens op. Oh. Een vette Juno-streep, zo'n scheur. He, maar, dat, dat, dat, dat herkennen de mensen nu. Daar gaat het om, dat de mensen het herkennen. Ja, Want ja, ja. dat willen we toch? Of, ja, toen, ja, dat ja. wil je toch ook? Nou goed, dat maakt niet uit. Dan, na het tweede deel van het refreintje, ga je versnellen. Oh, ja. Taborijn in 16e. En weet ik wat je gaat zeggen? Het is ouderwets. Dat lijkt ouderwets, en het is het ook misschien wel, maar het werkt altijd. De The kids, they love it. Uh, sorry, en dan een... Marco Borsato is binnen. Ja, je ziet toch dat, dat ik aan de telefoon zit. Nee, wacht maar even. Oh. Ja, dit was even een uh, 303-break. Ja. Gewoon doen. Gewoon brutaal zijn. Doe het maar gewoon. Oh, ja. Maakt ja. het uit. Wat maakt het uit? Wat, wat, je, wat je collega's ervan vinden. Het werkt gewoon altijd. En dan een 909-snair. Jongen, dat ja. Hartstikke goed, ja, jongen. Ja, ja. Dan kan je niks gebeuren. Kappen met je 8K ja, in het hoog. Ja. Dat moet je wel doen, hoor. Ja, ja. Compres zang voldoende. Ja. En zorg ervoor dat de refreinen breed staan. Maar verder vind ik het top. Vind ik het hartstikke goed. Lever mij het eind van de middag een tape. Dan kunnen we morgen in productie. Oh ja, dat contract, hè? Uh, de, we komen daar wel uit. daar hoeven je, je geen zorgen over te maken. Je kent me toch. Je weet met ja. wie je in je zee gaat. <laughs> en als het een beetje mee zit, hebben we volgende week een Duitse versie. Duitse versie. Duitse versie. Beginnen we niet aan. Nee.